De memo is een reactie op het document van de Republikeinen... en daarin staat veel kritiek op het FBI-onderzoek... en op het ministerie van Justitie.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 FVD-voorman Baudet kwam in Amsterdam fors onder vuur te liggen... van de partijleiders Pechtold, van D66, Ascher van de PvdA... en Marijnissen van de SP, toen het over discriminatie en racisme ging. CDA-voorman Buma zei over het tumult... dat het een beschamende vertoning was voor de Nederlandse politiek. En het Olympisch debuut van snowboarder Niek van der Velde vandaag gaat niet door. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrun... voor de kwalificatie van de sloopstyle ten val... waarbij zijn arm uit de kom schoot. Van der Velden is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht... en kan dus niet meedoen aan de slopestyle. Misschien dat hij op 22 februari nog wel kan uitkomen op de Big Air. Het weer, overwegend bewolkt, landinwaarts kans op lichte sneeuw en gladheid. Vanuit het westen regen of motregen, ook als er zo kans op mist. Minimaal van net iets boven nul in het westen tot min twee in het oosten. Overdag eerst bewolkt, mistig, en kans op een bui. Smiddags zat zon bij een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De nacht van de radio. Met Malou Holshuizen. Ja, een hele mooie en ook een hele koude nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van de radio hier op NPO Radio 1. En zoals je weet, zoals je net misschien al hebt gehoord... staan de lijnen open via 0800-1121 -1 -1, of de Radio 1-app. Kan je meepraten over dingen die je hoort? Of misschien wil je iets toevoegen of iets vragen? Het mag allemaal. Wat hebben we allemaal voor je in petto dit uur? Zometeen 100 seconden Sjoegekollem. Deze week gemaakt door cabaretier Remco Veldhuis. We gaan luisteren naar de laatste van deze reeks reizende microfoon. Die struint rond ergens op een universiteit. En waar precies, dat hoor je zo. En een nieuwe podcast waarin ik je heel graag wil voorstellen. Modern feminisme, is het een vies woord of is het misschien heel belangrijk? Dat hoor je in de podcast Working 9 to Wife. Allemaal in dit uur. Eerst een ander verhaaltje over een vrouw van een andere vrouw. Dit is Jolien van Dolly Parton.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 Jolene I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do Jolene Ja hoor, gewoon eventjes. Dolly Parton hier op NPO Radio 1... in de Nacht van de Radio. De Nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. Nacht van de Radio, inderdaad. Je hoort het nu voor de derde keer binnen één minuut. Uh, het programma waarin ik op zoek ga naar verhalen. En soms ook hele, hele korte verhalen. 100 seconden sjoegen. En daarin gaan we op zoek naar columnisten, theatermakers, schrijvers... muzikanten, journalisten, idealisten en programmamakers... die voor de Nacht van de Radio een boodschap hebben van 100 seconden. Althans... De 100-seconden-columnist van deze week is cabaretier Remco Veldhuis... die van Veldhuis en Kemper. 100 seconden sjoegen, dat was de opdracht. Met Remco Veldhuis in 180 seconden. 100 seconden sjoegen. Ik voel me gedwongen om hier een taboe te doorbreken. Op voorhand mijn excuses, maar het is even niet anders. Ik krijg hem namelijk momenteel niet hard genoeg. Als ik wat probeer, dan blijft het een beetje slap allemaal. Alsof hij uitstaat. Op mute. Mijn vrouw vindt het allemaal wel prima. Een tijdje zonder dat gezeur aan haar hoofd, maar ik vind het heel erg. Ik heb momenteel gewoon even geen stevige, harde mening. Ja, ik schrik er zelf ook van. Zit ik ineens op de reservebank bij Slans Nationale Sport... een keiharde mening hebben? Maar ik zit erbij en ik kijk ernaar. Ik denk dat ik Murf ben. mening murf Bestaat dat? Mening murf van de felheid waarmee iedereen erin gaat. Direct aangifte doen tegen de minister... die vindt dat je partij verder gaat dan de PVV. Die vervolgens een foto van die minister twittert met de tekst... Zo ziet haat er dus uit. Grote woorden. Wel verfrissend trouwens. De PVV twittert een foto van haat. En het is een blonde vrouw met blauwe ogen en een naam... die als een sprookjesfiguur van Astrid Lindgren klinkt. De wonderlijke avonturen van Kasja Olegren. Maar goed, waar was ik? Het is met gestrekt been erin. Oproepen tot boycots omdat iemand een slechte smaak heeft en een slechte pruik. Direct de roodste kaart trekken. Ik implodeer dan. Ik zit me op de reservebank af te vragen of er dan ook maar één kijker is. Man, vrouw, transgender, hermafrodiet, hetero, homo of biseksueel. Die dan ook maar een schaamhaartje van gijpsdenkbeelden denkbeelden serieus neemt. Die man is zeker een part-time grappenmaker met een bedenkelijk cv. Maar toch geen opiniemaker. Althans niet een van een opinie die zijn kijkers eerst nog niet hadden. En op wie hem altijd al een slechte leerling van Gordon vond... hebben ze woorden sowieso geen effect. Hoezo dan een boycott? Ook niet geheel genderneutraal trouwens, zo'n boycott. Maar oké, okay. tegelijkertijd denk ik dat de boycot-oproepers wel een punt hebben. En gekmakend is dit, geen harde mening hebben. Of Baudet een racist is, ik weet het niet. Een narcist, mag dat ook? Ik weet ook al niet wat ik van donordwang vind. Ik denk alleen maar niet geven is niet krijgen, punt. Of Rusland de schuld is van alles? Ik weet het ook niet. Ik denk alleen maar op Bochimurossi. Hoezo Rusland? Zolang alle banken van dit land platgelegd kunnen worden... door een puisterige 18-jarige Hollandse snotneus... hebben we Rusland helemaal niet nodig om ons aangevallen te voelen. Dan kunnen we prima zelf. En is de luizenmoeder nou geniaal of een parade van clichés? Ik weet het gewoon niet. Ik zit even op de reservebank. De reservemeningbank. Hard en ongenuanceerd. Het lukt me gewoon even niet. Ja, behalve dan dat als je tegen een mogelijk deels wat achterhaalde kindertraditie bent... en je daarom een moordaanslag wel een goed idee vindt... dat je dan knetter en knettergek bent. Maar ja, dat is dan weer geen mening, maar een feit. En dit hele verhaal duurde 160 seconden. Zie je nou, zelfs dat lukt me niet. Maar ja, nuance kost nou eenmaal tijd. De 100, oftewel de 160 seconden sjoegen van Remco Veldhuis. En Remco Veldhuis staat samen met Richard Kemper momenteel... in het theater met hun cabaretprogramma Geloof ons nou maar. En dit is muziek van Veldhuis en Kemper. Dit is bijzonder. Gepassioneerd en naast jouw simpel voor of tegen lijk ik genuanceerd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 Zeltuis en camper bijzonder hoorde hier op NPO Radio 1 in de nacht van de radio. En zoals ik al zei, ze staan nu in het theater met hun cabaretprogramma Geloof ons nou maar. En dan is het nu tijd voor de reizende microfoon. Vorige week was hij in de handen van twee zussen, Christiane de Lange, die interviewde haar zus Anette Lange. Ik moet het anders zeggen, uh, Anette Lange werd geïnterviewd door Christiane de Lange. Uh, en dat ging over de liefde. En deze week kreeg Christiane de reizende microfoon in handen en zij koos ervoor om Alex Straathof te interviewen interviewen. Zo, pardon. Alex Stratoff is aan de uh, Rijksuniversiteit van Leiden... opgeleid tot psycholoog en werkt als zelfstandig adviseur... op het gebied van cultuurverandering. We gaan luisteren naar een gesprek tussen Christiane de Lange... en Alex Straathoff over hoe het is om lector te zijn. De reizende microfoon. Welkom bij weer een aflevering van de Reis in de microfoon. Vandaag interview ik Alex Straathof, 60 jaar uh, en lector... Uh, ...management van cultuurverandering aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom Alex. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. Hey, uh, ik wilde je graag interviewen over, uh, over jouw uh, baan uh, als uh, lector. Hoe uh, ben je eigenlijk lector geworden? Uh, nou, ik heb heel lang uh, uh, was ik directeur van, uh, van meerdere organisatie-adviesbureaus. En uh, daar deden we al onderzoek. En uh, toen ben ik, uh, heb ik besloten dat ik ging promoveren. Uh, en ik ben in 2009 gepromoveerd. En uh, toen dacht ik, nou wat wil ik hier nu mee? Uh, en toen ontstond de gedachte dat ik graag een onderzoeksgroep wilde hebben. En ik deed allerlei opdrachten uh, vanuit het uh, adviesbureau en uh, onder andere voor de Hogeschool van Amsterdam. En zo kwamen we in gesprek. En uh, nou, dat kon eigenlijk niet. Ik kan hier niet zomaar een onderzoeksgroep uh, beginnen. Maar mogelijk wel binnen de formule van het lectoraat en dat is het geworden. Oké. Okay. En uh, nou, je, je gaf eigenlijk al aan, je had hiervoor een, een onderzoeksbureau. Yeah. Maar hoe verliep je loopbaan daarvoor? Je, je bent gepromoveerd, zei je. Ja. Yeah. Dus ik heb, uh, nou, ik ben ook, uh, ben, ben uh, ooit afgestudeerd als psycholoog in Leiden. En uh, uh, toen ben ik uh, uh, eerst in de psychiatrie, want ik, ik studeerde klinische psychologie, maar dat, uh, de werkloosheid was zo groot dat ik verder moest gaan zoeken. En, uh, en zo ben ik uh, uh, bij het uh, ministerie van Financiën gaan werken, later bij de Belastingdienst. En daar werd ik organisatieadviseur. Uh, en zo ben ik uh, overgestapt naar bedrijfsleven en toen ben ik een eigen uh, adviesbureau begonnen. Mm -hmm. uh, en uh, dat heb ik heel lang gedaan. Dus ik heb uh, ja, heel veel opdrachten in, uh, bij de overheid en bij het uh, bedrijfsleven gedaan. Eigenlijk allemaal rond dienstverlening en cultuur. Ja. En uh, nou ja, zo is het uh, een beetje gekomen. En het onderwerp waarop je gepromoveerd bent was... Uh, hoe meet je nou cultuurverandering? Nou, dat is wel toepasselijk dan. Hè? Ja, ja. Hey, en als we nou terug gaan, gaan naar, je, naar je huidige werkzaamheden. Ja. En hoe ziet die eruit? Uh, nou ja, het, het komt er eigenlijk op neer dat ik een grote onderzoeksgroep uh, leid. En binnen die onderzoeksgroep uh, er spelen meerdere lectoraten een rol. Maar binnen die onderzoeksgroep heb ik ook een eigen lectoraat En daarbinnen heb ik dan specifieke onderwerpen waar ik me mee bezighoud dus uh, dat zijn onderwerpen als uh, uh, ja, hoe verhoudt de cultuur van jouw organisatie zich tot uh, uh, kwetsbaarheden rond uh, integriteitsschendingen en kwetsbaarheden rond uh, criminele inmenging dat is een heel specifiek onderwerp en een ander onderwerp is uh, uh, ja, hoe, uh, uh, hoe moeten organisaties omgaan met de veranderingen op de arbeidsmarkt. En daarvoor ben ik nu betrokken bij House of Skills. En dat is een groot project om de arbeidsmarkt in de, hier in de regio te hervormen... naar een skillsmarkt. Daarom heet het ook House of Skills. En kun je daar over dat project iets meer vertellen? Want het is een heel groot project inderdaad. Ja. Um, wat is het? Hoe, waarom is het? Wat is het doel? Ja. Uh, en wat is jouw daarin? Nou, er zijn, het, het, om het... Uh, het doel is om uh, voor het uh, lager middensegment uh, van de markt... dat is het mbo-segment... Uh, om daar uh, een nieuwe arbeidsmarkt te uh, formuleren, te maken. Uh, gericht niet op opleidingen en diploma's... maar gericht op opleidingen en skills, dus op vaardigheden. En... Uh, uh, nu hebben we een... een uh, ja, je hebt, je hebt ROC's en je hebt HBO-instellingen en universiteiten. En die zijn eigenlijk allemaal gericht op het, uh, uh, op het verkrijgen van een diploma. En als je dat diploma hebt, ga je werken. En dan is eigenlijk de veronderstelling dat je de rest van je leven een beetje in die werksoort blijft waar je voor bent opgeleid. De arbeidsmarkt is heel snel aan het veranderen. Dus we komen nu heel veel situaties tegen waarin mensen worden opgeleid... en ze dan geen werk vinden omdat dat werk eigenlijk er niet meer is. Of heel erg veranderd is. En dus de opleiding niet aansluit bij de vraag in de markt. En dat proces gaat zich nog heel erg uh, verder uitbreiden. En dat is vooral voor uh, mbo's is dat heel gevaarlijk, omdat uh, zij scholen zich heel beperkt bij in hun uh, werkzaam bestaan. Dus ze zijn ook moeilijk wendbaar in, uh, als er allerlei veranderingen optreden. Nu gaat het dus heel erg goed in de regio, want er is een overspannen arbeidsmarkt. Uh, maar uh, we komen ook uit een periode dat het heel slecht ging. En we gaan vast weer naar een periode toe dat het minder zal gaan. En dan zal uh, waarschijnlijk blijken dat, uh, dat die veranderingen die maar door blijven gaan... dat die moeilijk kunnen worden uh, bijgehouden door, door mbo'ers. En daarom moeten zij zich uh, klaarmaken voor... Uh, ja, hoe ga ik nou om met die, uh, met die nieuwe markt? Hoe kan ik wendbaar worden? En, en is dit dan een, een, een aanvulling op de huidige arbeidsmarkt of eigenlijk een heel andere? Ja, de... de dat weten we eigenlijk nog niet, dus dat is, uh, uh, dit is een uh, programma van uh, drie jaar. En we gaan in die drie jaar uh, uh, bekijken of het mogelijk is om uh, op basis van skills een markt te maken. Dus wat je dan krijgt is dat je, je krijgt een skills paspoort krijgt, daarin staan je skills beschreven. Uh, die skills die kun je bij een opleiding hebben verkregen, maar het kan ook zijn dat je ze gewoon in het dagelijks leven of bij je werkgever hebt verkregen, waarvoor je dan een aantekening krijgt uh, op dat skillspaspoort. Uh, en daarmee uh, kun je in dat skillspaspoort dus veel meer laten zien dan je in je opleiding hebt staan. Uh, en omdat je al die verschillende vaardigheden daarin kwijt kan uh, ben je ook veel beter te matchen uh, bij uh, werkgevers toekomstige werkgevers waar je tot nu toe nog niet echt aan gedacht had omdat ze ook misschien in een iets andere sector zitten dus je uh, door over skills na te denken kan je uh, waarschijnlijk flexibeler opereren in, uh, ja, in de werkvelden waar je in zit uh, als als dat gaat lukken, dus uh, uh, matching en uh, uh, assessment, dus wat, wat kan je en waar kan je terecht uh, via skills, dan uh, betekent dat eigenlijk uh, een grandioze verandering van de arbeidsmarkt. Dus dan gaan we fundamenteel de arbeidsmarkt veranderen. Als het uh, wat minder uh, goed mogelijk is, dan zullen we meer een aanvulling op de bestaande arbeidsmarkt proberen te zijn. En dat, dat weten we dus nu nog niet, in dat proces zitten we. Je zit eigenlijk nog in een hele spannende fase. Voor ja, we zijn eigenlijk uh, in september begonnen en het project duurt uh, zo 3,5 jaar schatten we nu. Programma. En uh, dus we zitten nu nog in de fase waarin we dat onderzoeken. Maar over een jaar hebben we die eerste antwoorden al, uh, al binnen. En dan gaan we bouwen uh, langs de lijnen die we dan neerzetten. Dus we zitten in een hele strategische periode. Leuk. Hey, ja. En als je voor de luisteraar nou eens probeert te concretiseren. Kun je een type werknemer um, um, als voorbeeld nemen. Ja. En dan kijken hoe zou... Um, zijn ervaring misschien meer zijn dan alleen zijn opleiding? Ja. En hoe zou zijn skills-paspoorten? Als het kan, hè? Tot Als het heel kan. Concreet. Nou ja, de, de, um, een heel, wat ik een heel concreet voorbeeld uh, vind... is dat de wet op de kinderopvang verandert uh, dit jaar. En dat betekent dat de groepen kleiner worden. En dat betekent dat we in de regio, uh, uh, met de regio Amsterdam... dat er 600 uh, uh, ...mensen nodig zijn... Om, uh, omdat, die, ...omdat er zoveel plekken bij komen. Die mensen die zijn er niet. Uh, die zitten al in opleiding. En al, iedereen die nu in de kinderopvangopleiding... Die, ...die zal wel werk vinden... ...al in de huidige situatie. Maar uh, we hebben dus 600 extra nodig. En waar zitten die mensen? Nou, die mensen zitten vooral thuis... Uh, en uh, er, zijn, er zijn heel veel moeders die uh, uh, ja, hun kinderen hebben opgevoed uh, en die kinderen die nu groot zijn en die wel weer aan het werk willen en, uh, maar die hebben dan geen diploma's en dat duurt dan heel lang, drie jaar ongeveer om dat diploma te en dus dat is geen oplossing voor dat tekort aan die 600 maar wat zou er nou gebeuren als we die vaardigheden die die moeders natuurlijk uh, hebben opgedaan in het opvoeden van hun eigen kinderen als we die zouden kunnen waarderen op dat skillspaspoort kunnen uh, zetten... waardoor zij dan bijvoorbeeld versneld een opleiding kunnen doen... en versneld aan het werk haken. En misschien kunnen ze al direct aan het werk... en doen ze tijdens hun werk een opleiding. En dan zijn we dus versneld uh, bezig met het vullen van die 600 plekken. Dus dit is een heel concreet voorbeeld... Uh, waardoor we, uh, ja, als je daarover na gaat denken... Uh, toch naar een hele andere manier uh, van loopbaanontwikkeling gaan... En, dat heeft, uh, en dit is dan een voorbeeld, maar eenzelfde iets speelt natuurlijk voor de techniek en voor de ICT. En voor uh, de horeca en de hospitality. Uh, ook daar zie je dat er hele grote tekorten zijn... En dat, dat we zouden kunnen zoeken naar veel breder zouden kunnen zoeken, niet naar mensen met een goed diploma, maar naar, maar naar mensen die goede vaardigheden hebben. En om uh, um dat proces op gang te brengen, ja, dan moeten we toch heel veel onderzoeken. Ja, het is wel heel spannend, want als ik het goed begrijp, uh, wordt het veel flexibeler. Ja. Mensen hun loopbaan worden ook veel flexibeler, ja. want je kan op, op verschillende manieren uh, uh, skills opdoen ja. en niet alleen maar in je traditionele opleiding of in ja. je traditionele baan. Ja. Um, wat voor meerwaarde zou dat hebben vanuit het perspectief van Amsterdam? Nou ja, kijk, de, de, uh, de economische ontwikkeling van Amsterdam zal er heel erg uh, door worden bevorderd. Nu, op dit moment is het zo dat er uh, uh, de eerste geluiden zijn, bijvoorbeeld uit de haven van Amsterdam. Uh, die nemen geen nieuwe opdrachten meer aan, omdat ze personeel niet uh, kunnen krijgen. Dus dat, uh, ja, dat staakt hun... Economische ontwikkeling. En uh, dat zal zich nu in de komende tijd, omdat die arbeidsmarkt zo krap wordt, uh, steeds vaker gaan voordoen: dat bedrijven niet kunnen groeien. Mm -hmm. uh, in de bouw zie je dat nu ook al. De, de bouwproductie van huizen is, uh, is beperkt uh, omdat we te weinig mensen hebben om die huizen te bouwen. Uh, dus dat grijpt zich uh, steeds verder om zich heen. Um, er is een heel groot tekort aan uh, programmeurs voor de ICT en voor start-ups uh, die worden allemaal beperkt in hun groei dus, dus uh, voor Amsterdam en voor de regio is het van en voor ondernemers is het van groot belang uh, dat, ze, uh, dat ze hun bedrijf goed kunnen runnen en dat moet dus op een andere manier en voor, voor uh, uh, werknemers, voor burgers in de, in de regio is het van groot belang omdat ze daardoor uh, kunnen werken aan werkzekerheid, niet zozeer aan baanzekerheid, want alle contracten die neigen ertoe om steeds flexibeler te worden, maar uh, door deze manier van werken, opleiden, uh, skills vergaren, uh, heb je meer zekerheid op voortdurend werk. En dat is natuurlijk voor mensen enorm van belang, zeker voor mensen die wat ouder worden, we we hebben natuurlijk te maken dat je ja, nu tot 67 en dadelijk tot misschien wel 70 door moet werken. En, dan, uh, en nu zie je vooral dat de, dat de groepen boven de 55 moeilijk aan een baan kunnen komen. En als ze uh, ja, hun skills kunnen inzetten die hebben ze natuurlijk ze hebben enorm veel ervaring mm -hmm. uh, dan zouden we die oudere, oudere werknemers ook gewoon uh, werk kunnen geven. En dus ook. Uh, ja, een zingeving in hun leven. En een, een in inkomen wat ze verdienen. Dus dat is van een heel enorm groot belang. Ja, oh mooi. Hey, en uh, gezien de tijd, uh, zou ik willen, willen af, afsluiten. Uh, wat wil je eigenlijk nog bereiken in uh, de aankomende jaren in je, in je carrière? In mijn carrière? Ja. Nou ja, ik, ik, ik ben al een beetje... Uh, ik heb eigenlijk voor mijn idee al best mm -hmm. wel veel... Ik ben gepromoveerd, ik heb eigenlijk bedrijven gehad en ik ben nu lector. Ja, je en, moet nog zeven jaar door, en dat is best moest, lang hè? En ik moet nog zeven jaar door, misschien zelfs wel acht jaar. Ja. En uh, nee, wat ik, wat ik eigenlijk uh, wil bereiken is dat ik uh, graag... Uh, in, uh, hoewel ik het uh, ja, best wel veel projecten doe... Uh, ik zou eigenlijk graag wel weer een boek willen schrijven... Ja. Uh, en dat zal gaan over uh, ja, uh, hoe kan je nou uh, omgaan met, uh, met integriteit in je eigen organisatie. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je, dat je op orde bent. Uh, en uh, hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen daaraan meewerkt. En hoe, wat is dan een cultuur uh, die daarbij hoort. En, uh, nou, dat is een heel groot onderwerp waar we nu een onderzoeksaanvraag voor aan het schrijven zijn. Uh, als, dat ik, als ik dat nog mag doen in die zeven jaar... dat wordt wel een beetje een dik boek... maar dat lijkt me heel erg leuk. Dat lijkt me een mooie uitdaging. Ja. Alex, hartelijk uh, bedankt voor dit interview. En uh, volgende week uh, ben jij aan de beurt. Nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. De reizende microfoon en ik zei het al... dit was de laatste van deze serie. Je hoorde Alex Straathof en uh, Christiane de Lange. Um, tijd voor muziek. Uh, deze is uh, speciaal uitgezocht door uh, de regisseur van dit programma, uh, door jullie van het hek. Dit is Womack en Womack Teardrops. Womack and Womack Teardrops hoor je hier op Radio 1... in de nacht van de radio. En tijd voor iets nieuws. Zoals we uh, heel vaak zeggen... we zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen en nieuwe podcasts. We struinen het internet af. Of gewoon ons eigen gebouw, BNN Vara. Uh, daar werkt onder andere Katelijne Blok. En zij maakt een... Uh, een uh, podcast over modern feminisme. Is dat nou heel belangrijk of is het gewoon een heel smerig woord? Dat hoor je in deze podcast van Fanny en Kat. Met iedere week uh, twee nieuwe thema's en een gastcolumn. Stap in de auto met deze twee jonge, ambitieuze vrouwen op weg naar werk. Wie is jouw grote voorbeeld? Hoe denk jij over mannelijke coegers? Daar gaat het nu over. Met een gastcolumn van schrijfster Marleen Staal. Dit is de Podcast Working 9 to Wife. Katelijne en Fanny. Zij hangen de vuile was buiten. Terwijl je als een zombie naar je werk schuifelt... nemen zij je mee in hun begrenzingen in het gewone leven. Als een jonge werkwolven uit twee totaal verschillende werelden. Maar toch beide geboren in Nederland. Well, she's Goedemorgen Katalina. Hey, van hallo. She Hoe gaat het? Ja, wel goed. Het is we gelijk lekker weer vandaag. Ja, daarom. Dat vind ik, ik ben echt zoveel gelukkiger als de zon schijnt. Ja, ik ben ook een beetje vrolijk vandaag. Ik heb ook even een regenbroek uh, broek. Ja, die vind aangenaam. ik ook echt super leuk. <laughs> Helaas kan verder niemand hem zien, maar ik zie hem. En het is echt een super leuke, toffe broek. Je wordt er altijd een beetje fijner en prettiger van in je hoofd... als gewoon het zonnetje weer schijnt, uh, heb ik. Dat je een beetje kan lachen. Ja, mensen zijn ook wat vrolijker, heb ik het idee. Of dat zit misschien in mijn eigen kop. Maar dat lijkt er ook een beetje op. Uh, nou, ga ik weer een beetje meer zin in het leven, denk je dat? Dat, ja. Ja, om niet te zwaarmoedig te zijn. Maar ja. ik heb wel dan altijd gewoon het idee dat ik dan denk van... ja, hoe kan het nou... Wat moet ik met mezelf aan als het allemaal zo grijs en bewolkt is en grauw? Weet je, zo monotoon weer. Maar goed, en ons ritje naar werk breekt ja, wel even he? dat moment weer. Ja, zeker. In onze wekelijkse podcast bespreken we onderweg in de auto... Op weg naar werk um, twee onderwerpen... die ons eigenlijk zijn opgevallen om ons heen of in het nieuws. Van, jij hebt uh, een onderwerp voor mij voorbereid en ik heb voor jou. En ja. daarnaast hebben we een gastkolom. Ja, deze week is dat van de redacteur Marleen Staal over een... Uh, duwtje in de rug krijgen. Ja, van, want uh, ving al vaag iets op over waar jij het over wilde hebben. Ja, nou eigenlijk, we hebben het natuurlijk de vorige keer over Googers gehad. Dan hebben ze het voornamelijk natuurlijk over oudere vrouwen die met jongere mannen zijn en zo. Maar laatst was ik op een verjaardag uh, van mijn familie. Mm -hmm. En ik zag ineens een meisje daar zo, die ik ken, die ik, waar, waar ik vroeger mee om Ja. Ja. Yeah. En ik kwam haar tegen en ik maakte gelijk zo'n opmerking van wat doe jij nou hier? Weet je wel, van he? Huh? is dus gewoon, ja, ja. Een beetje, met je familie verwacht je altijd wel dat je iedereen wel kent, zeg maar. Ja. Dus toen zag ik haar en, en uh, ik maakte die opmerking en zei echt zo van, um, oh ik ben met zon samen. En ik dacht, hè, heb je meegereden, had je een lekker band of zo? Of ben je eens, um, weet je niet, werk je in hetzelfde bedrijf of wat dan ook? En zei, nee, nee, nee, ik, um, we zijn verliefd op elkaar. Dus ik dacht, hè, we zijn als mijn leeftijd. En dat is, zeg maar, en, um, als we het dan over John hebben, die is dat, dik 56. Ja. Dus het was echt een beetje van... maakt niet uit, weet je, leuk. Leuk dat jullie elkaar hebben gevonden. Dus dat bedoel ik er allemaal niet mee. Maar het was wel een beetje van, huh? Dus ik maakte die opmerking en zij schrok een beetje van mij daarvan. Maar daarna kwam ze naar <laughs> me toe en zei ze van... ja, iedereen reageert zo, dus neem het niet kwalijk, joh. Want wacht even, hoeveel schelen zij? Uh, zij schelen 24 jaar, volgens mij. Oké, okay. ja, dat is wel, ja ik heb een jonge vriend, maar ik, het is wel 24 jaar, dat vind ik wel, dat is zeg maar een, een volwassen mens. Ja, en zijn zoon scheelt mij twee jaar met haar. Dus dat is best wel... Uh... Maar, oké, okay, maar en, um, hoe praten zij er dan over? Nou, eigenlijk kwam ze naar mij toe van uh, ja, iedereen reageert wel zo. En heel Het was gewoon chill verder. en was, Daarna vond ik het ook wel weer tof of zo. Maar ze zei wel gewoon van... ja, ik ben het wel beu... dat iedereen er altijd zo'n mening over heeft. En dat iedereen um, vooral uit het Westland komen. Dus dat is een ja. soort van kleine community. Dus ja. iedereen weet dat dan allemaal. En, en maar... Um, waarom ik dus op dit onderwerp kwam is... hij is wel iemand die... hij heeft het geld. Um, hij hoeft niet meer zoveel te werken... omdat hij dat al heeft zeg maar, verdiend. Ja. En nu gaat hij mee naar festivals als oh ja. Decibel, En Gaat hij mee in de kweebus? Ja. En weet ik het wat allemaal? En dan denken mensen natuurlijk als ze achterin kijken van... oké, okay, prima dat, dat jij altijd meeging... maar moet je vriend nou of je man eigenlijk nou ook mee? Want we voelen toch een beetje een soort van... generatie -close ja. of zo. Dus toen uh, was ik daar eigenlijk verder mee naar kijken. Maar dat ga dus ook een soort van... trend er zijn dat oudere mannen... die hip proberen te blijven... omdat ze jong willen zijn. Omdat ze zich niet oud willen voelen. Niet aan toe willen geven... Ja, dus vroeg me af of jij die mannen ook een beetje kent. Nou, het is grappig, want um, ik las volgens mij vanochtend nog een berichtje over, uh, en ik weet niet hoeverre dat met oudere mannen te maken is, maar dat uh, er stond dat mannen helpen de modebranche aan winst. Dus dat uh, veel meer mannen dieper in de buidel tasten dan voorheen en investeren in hun kleding. En meer dan uh, dat ze daar veel meer geld aan geven. En dan staat het wel over dat jonge mannen dat met name doen. Toen dacht ik, ja, ik vind het wel. Nou, ik het... zie dat ook wel eigenlijk, want. Ik meestal, wat dat weet ik ook altijd wel, van toen ik jonger was, waren altijd wel de jongens die in merkkleding rondliepen. En dat vrouwen bij wijze ja. van met, met 50 euro um, kleedgeld uh, super veel kleding hadden. En dat mannen dan een paar schoenen kochten ja. in een maand en dan verder door hun geld heen waren. Ja, ja maar als je nou kijkt bijvoorbeeld naar, nou, als ik zie, mijn vader ziet dat heel goed en verzorgd uit. Maar, het is niet zo van dat je op een gegeven moment... oké, okay, je bent heel erg bezig met je uiterlijk... en op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd als man... en denk je, nou, ik laat het lekker verslonzen. Nu zijn ook mannen bezig, of het nou met nou naar de barbier gaan is... je baard mooi onderhouden, je haar, um, qua kleding. Het lijkt wel, en het klinkt misschien heel generaliserend... maar alsof een beetje het Italiaanse, weet je, modebeeld... van eigenlijk de goed uitziende verzorgde man... dat dat gewoon ook wel Nederland heeft bereikt. Ja, dat vind ik wel grappig, want ik vind dat bij vrouwen juist weer totaal niet. Ik heb juist het idee dat als je de dertig gepasseerd ben, dat je in een joggingbroek je kinderen moet gaan ophalen op de fiets, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Ik weet dat ik heb een, een vriendin van mij en zij is Frans. En zij zegt ook van ja, ik zie gewoon heel erg dat uh, Nederland ergens is het ook heel relaxed, maar je ziet wel heel erg de gewassen haren op de fiets en een paardenstaart, een lekkere makkelijke broeken en gimpaan, race ik even daarheen. ja. Zeg, of gewoon... korte kapsels en zo. Dat is ja. ook wat typisch denk ik in Nederland. Dat veel vrouwen dat doen. Ja, en kijk, dan het ding is wel, tenminste, dat heb ik wel erg over. Dus waar we het net over hadden qua weer, weet je, dat het zonnetje schaalt. Ik voel me ook beter als ik me goed heb aangekleed. Dus dat zit bij mij ook in mijn hoofd. Als ik ja. me zeg maar, niet lekker voel en ik doe ook een jongensbroek aan, nou dan stort ik gewoon helemaal in. Dan denk ik, nou, uh, ik blijf in bed bij ze van. Maar als ik dan me lekker goed aankleed, dan denk ik oké, okay, let's go. Dat. Ja, ja, heb ik ook hoor. Als ik uh, avondje wegga of zo, dan. Vind ik het ook leuk om me extra te kleden. Dan voel je je ook ja. automatisch wat zelfverzekerder. Je zit lekker in je vel. Want je vindt jezelf er dan goed uitzien. Maar denk je dat het op die mannen ook slaat? Dat je denkt inderdaad van. Nou ja, als je een wat oudere man bent. Ik denk, je, nou, ik ga toch even wat meer. Uh, ik voel me toch wat beter als ik wat meer de puntjes op de i zet. Ja, maar het voelt ook bijna als een soort midlife crisis. Ja. Dat ze zeg maar. Want het gaat verder dan puntjes op de i. Als je alleen puntjes op de i zet, dan is het gewoon van je gaat er gewoon goed gekleed ja. uit naar buiten. Ja. Maar dit is echt met de quibus, die hard, MDMA, drank. Dus je denkt dan, oké, okay, maakt niet uit. Maar misschien is elk weekend wel een beetje heftig. Een ja, ja. lekker jong en... ding erbij, weet je wel. Dan, je hoort ze dan ook zo praten... Terwijl, zeg maar, vroeger je hebt natuurlijk altijd, wij maakten vroeger altijd grapjes, weet je, als dan mijn vader of mijn oom of weet ik van wie opeens een soort van een hele extreem snelle aankoop deed of iets heel geks ging doen of zo, of tenminste wat buiten het patroon viel, dan viel. Maakten broer en ik altijd heel flauw als zo'n een grap. Oh ja, midlife. Dus het bestaat altijd al, terwijl ja. dat had hij dan helemaal niet. Maar het is meer dat je dan, zeg maar, dat is wel zo'n cliché beeld. Terwijl, ik heb wel het idee, als je ook kijkt naar oudere mannen of in de media of om je heen of in de trein, iedereen is wel wat meer bezig met. Uiterlijke verzorging. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Of het nou op het gebied van uitjes doen. Of ja. uh, inderdaad uh, gewoon meer geld uitgeven. Of inderdaad gewoon... Ze zeggen toch ook altijd dat mannen op oudere leeftijd te knapper worden... en vrouwen juist ja, minder. Ja, dat vind ik ook stiekem wel, hoor. Ja. Nou ja, goed, je moet ook gewoon geluk hebben. Want ik ken ook heel veel prachtige oudere vrouwen. Ja, klopt. Ja, dat ligt ook altijd aan het type. jouw vader dan bijvoorbeeld? Mijn vader geeft echt niks soms uiterlijk. Ook nee? niks om kleding. Nee, die... Uh, um, je zou niet zeggen zeg maar, dat hij best wel een, een goede baan heeft, hoe hij erbij loopt af en ja. toe. Ja. boeit hem allemaal niet. En um, hij uh, hecht gewoon heel weinig waarde aan materie, zeg maar. Ja. Hij, het, hij is niet met realistisch. Ja, hij vindt gewoon als een auto goed rijdt, vindt hij het prima. Ook al kan hij bewijzen van vanuit de zaak een duurdere auto krijgen. Ja. Dan zal hij altijd nog voor de zuinige kiezen, omdat het uh, positief is voor het bedrijf. Ja, ja. Maar hij gaat dan wel weer reizen en waard veel. En hij heeft dan wel weer wat ambities die hij wil waarmaken... wil de stichting opzetten Dus daar zet hij dan zijn geld in. Gekke vraag, hoor. Maar denk je dat ook ergens mee te maken heeft... dat we worden allemaal ouder worden, moeten langer doorwerken? Weet je, tot 67,5 is nu ongeveer dat we dan meer denken van... oké, okay, het is niet zo. En ik zeg niet dat het vroeger wel zo was... want dat weet ik niet. Maar dat je denkt van... ja, ik, het is niet dat ik op een bepaalde leeftijd op de bank kan gaan zitten... en denken, nou, uh, toedeledokie, ik heb het wel gehad. Dat je nu ook bijna gedwongen bent om gewoon actief te blijven... in Weet je, de maatschappij, weet je... Ja, ik denk ook, dat klopt ook wel. Want ik denk, um, laatst ga ik weer een beetje naar tentoonstellingen en zo. Mm -hmm. Maar voor mijn gevoel was het een aantal jaar geleden nooit zo druk als dat ja. het nu is. Nu moet je gewoon zo wat in de rij staan om naar een museum te gaan. En ik denk een aantal jaar geleden dat bijna nog niemand naar een museum, ja, of drijf ik, maar dat heel veel mensen zeg maar niet naar een museum wilden. Dan was het soort van, ga jij naar een museum? En nu, nou, word je bewijs van al weggestuurd omdat het vol is. Dat heeft misschien ook te maken met meer geld of dus meer ruimte... of dat het beter gaat met de economie. Maar ik ben wel een beetje eens... je hebt tot die uitspraak het leven stopt bij 30 bij 40 bij 50. Ik heb het idee dat dat totaal niet, zeg maar... Nee, dat gaan niet. Wat ik ook heel goed vind. Want ik heb het idee dat we... Ik heb niks met leeftijd, We hadden het er straks wel een beetje over. Dus bij mij gaat het meer om hoe iemand in het leven staat... dan er een nummertje aan vast zit. Maar ik denk niet dat je aan over moet geven... dat je denkt van of het nou als vrouw of als man is of wat dan ook... Dat je dan denkt, oh ik heb dat punt bereikt, dus nu kan ik rustig aan doen of zo. Ik denk juist ook ergens dat het leven pas begint wanneer je gepensioneerd bent. Omdat je dan nergens meer afhankelijk van bent en gewoon kan doen en bepalen wat jij wil doen. Erg eigenlijk, hè? Ja. Dat, ja, dat dacht er laatst ook over. Ik heb, um, ik zit eraan gaan denk ik, we hebben eigenlijk een podcast die een beetje in het thema hangt. Oké, okay, ben benieuwd. Namelijk uh, een duwende rug krijgen. Gaan we even luisteren. Vroeger kreeg ik op zomerkamp een polsbandje. What would Jesus do? stond erop. Het ding was niet kapot te krijgen en ging vele zomers mee... Als ik niet wist of ik links of rechts moest... hoopte ik dat het plastic stukje talisman... mij een duwtje in de goede richting gaf. Dat armbandje ligt inmiddels ergens op de boom van de Noordzee. En mijn volwassen links hart vraagt zich nu vaker af... wat moet Jesse doen? Maar wie geeft dat duwtje de juiste kant op? Ineens ben ik ouder en moet ik dat zelf uitzoeken. Het ding met duwtjes in de rug is dat een ander je hem geeft. Je bent volledig afhankelijk van een ander... want jezelf duwen in de rug is als je eigen elleboog likken. Niet te doen. De duw komt vaak onverwacht... Maar gek genoeg, wel altijd precies wanneer je hem nodig hebt. Duwtjes zijn hetzelfde als glazen deuren zonder klinken. Als je het zelf niet trekt, dan moet je duwen. Ik bevind me vaak, net zoals mijn polsbandje, ergens op de bodem van de zee... aan twijfels, verplichtingen, druk en onzekerheid. Daar kan jij of een plastic polsbandje niet bij helpen. Toch probeer ik dat duwtje in de rug wel niemand of iets te zoeken. Ik ben misschien volwassen, maar als je oud bent heb je een beetje hulp nodig. Toch kom ik op maandagochtend mijn warme Netflix-nest helemaal zelf uit. Zonder hulp. Nog zo'n ding met deeltjes namelijk, je hebt geen zetje nodig... als je zelf maar kleine stapjes blijft zetten. Ooit zat ik huilend bij de psych, kwam geen stap verder met mezelf vooruit. Was zelfs bang dat ik in een depressie terecht zou komen. Maar dat gebeurde niet. Mijn stapjes waren misschien te klein om ze te kunnen zien... maar ik kwam wel vooruit, met een klein beetje hulp van de psych. Dat was een compleet ander ik. Ik weet niet wat er in die borstvoeding zat... maar ik ben de belichaming van het woord positief. Precies de reden waarom ik volgens diezelfde psych... nooit in een depressie zou kunnen raken. Ik zie al snel ergens het gouden randje omheen. Mijn leven is echt een Snapchat-filter. Dus als je vraagt wat mijn drive is, waar ik mijn bed voor uitkom... ik kan zo tien dingen opnoemen nog voor mijn voeten de koude slaapkamervloer aanraken. Ook na een kutdag sluit ik mijn ogen pas als ik mijn gedachten een happy-end vorm in mijn hoofd. Natuurlijk, een polsbandje of een psych kan voor de nodige motivatie zorgen. Een ziele knijper knijpt niet alleen, maar trekt alles uit jezelf. Ook de dingen waarvan je niet wist dat het erin zat. Al blijft alle hulp van tijdelijke aard... Al dat gesjor, getouwtrek, geduw aan je ziel breng je van je stuk. Je voelt je soms niet helemaal meer op je plaats. Maar je komt er gek genoeg ook geen meter mee verder. Op zoek gaan naar iets wat je drijft is een zoektocht die je niet gaat vinden. Kijk maar naar mijn jonge ik. Die is ook nooit meer op zoek gegaan naar het polsbandje. Ik zag het zoals altijd van de zonnige kant. Nu was er tenminste ruimte voor een zelfgemaakt bandje. Wat je drijft, verandert net zoals mijn sieradencollectie... elk seizoen, elk jaar, elke week. Omdat je zelf namelijk ook verandert. Daarom kun je beter je eigen drive zijn. Je beweegt jezelf. Daar heb je niemand voor nodig. Hé, hey, uh, Van. Ja? Wat, um, je hoorde de Kom van Marleen Staal, redacteur. Um, en uh, schrijft ook mooie stukjes online. Ja, Wanneer heb jij wel eens een duwtje in de rug nodig heb je dat zelf nodig? want jij bent op zich een hele zelfstandige dame. Uh, ja, maar ik kan soms ook wel een beetje pessimistisch worden. En dan heb ik, vind ik het fijn, als ik soms wel een inderdaad een duwtje in de rug krijg en dan niet zo iemand die me met iets helpt. Want daar, uh, ik ben dan eerder een helper dan dat ik zeg maar hulp verwacht. Maar meer gewoon iemand die een beetje optimistisch is en mij de positieve kant van iets laat inzien. Omdat ik soms, als ik bijvoorbeeld elke keer met hak over de sloot doorkom, dan kan ik een beetje in een soort van spiraal van emoties raken of zo. Yeah. Dus ik denk op dat soort momenten dat ik dan uh, een deurtje in de rug nodig heb. Maar het kan eigenlijk iedereen zijn. Dat kan ook gewoon een goede vriend zijn, heel grappig is. Dus die je even weer op een andere uh, focus legt of zo. Ja, dat is ook wel goed. Maar dat zit ook even een soort spiraal zit, door. Want ik ben best wel juist een optimist... Maar ik merk wel dat of het, weet je, als je met elkaar praat met goede vrienden... en iedereen zit een beetje zo'n zeur-vibe... dan ga je ook er samen in. Ja. En dan moet je eigenlijk op een gegeven moment zeggen... nee, ja. stop, we moeten even of ja. iets goeds positiefs hebben. Ja, en ik kwam me dan heel snel een beetje... Um, inderdaad door mee laten sturen, maar ik kwam dan ook weer aan irriteren. En mm. Dan ben ik het heel snel zat of ze Dan ik een beetje afstandelijk. Ja. Ik heb mijn tweede onderwerp, dat uh, gaat over voorbeelden. Ik had laatst had ik een pin gekocht voor op je kleding of op je tas. Weet je, zo dingetje. Ja, die zie ik vaak. Ja. Ja. Ik vond die echt te gek. Het was van een bedrijfje uit uh, uh, Amsterdam... En die had van Rosie de Riveter. Dat is die uh, dame die zeg maar die Amerikaans met, uh, met die zakdoek om haar hoofd, die er een spierbal zo laat zien. Ja, en, ja. Weet je, zo'n feministisch. Uh, die iedereen poppetje. wel kent van de foto's. Als je feminisme intypt, dan komt die als eerste in zoek naar nou, ja. op Google. Of um, je hebt Beyoncé wel eens in zo'n pak gezien met Halloween. Weet je, het is zeg maar zo'n ou, zo sterke outfit. Ja. En ik had dat gekocht. En opeens las ik van de week een stukje over dat, um, dat de dame om wie het gaat, pas recent eigenlijk de erkenning heeft gehad... dat zij dat was. Dus het ging oh, eigenlijk over wie degene is... op wie die afbeelding van de dame met de zakdoek om de hoofd... en haar gebalde vuist, wie is dat? En het ging erover het feit dat uh, pas dus eigenlijk zo'n twee jaar geleden... en dat is dus 75 jaar nadat Howard Miller... die heeft Jay Howard Miller heeft het blijkbaar is ontworpen... werd dat pas bekend dat het de, de juiste dame was. Ik heb het hier ook ergens staan. Haar naam is Fraley, Naomi Parker Fraley. Um, zij stond model voor die fabrieksposter uit de Tweede Wereldoorlog. En dat stond, was inderdaad symbool, wat je ook al zei, voor modern feminisme. En dat was, ja, weet je, in die tijd waren ruim 6 miljoen vrouwen... tijdens de oorlog actief in de Amerikaanse fabrieken. Je ziet dan... Uh, en zij was een, uh, iemand die daar werkte. Iemand die daar werkte ze dacht eerst dat iemand anders was en toen is ze op een gegeven moment gevonden dat zij dat was. Zij is overleden recent en zij had gezegd van ja, de vrouwen van Amerika hebben goede voorbeelden nodig. Wat zielig eigenlijk dat zij is overleden en dat ze er nu pas achter komen dat zij dat is. Zou het ja. wereldberoemd kunnen zijn? Ja, en het, mooie... nou, het is ook beroemd, maar dan zonder dat mensen weten wie het is. Ja, het is wel zij zegt bijvoorbeeld, puzzle is wel ja, die maker heeft nooit gezegd wie nou echt het model was, maar op een gegeven moment um, is ontdekt dat op de foto die een fotograaf had gemaakt, dat zij, dat, dat zij de persoon was. Maar zij heeft dus ook gezegd in een interview, waarin ze zei dat Amerikaanse vrouwen een voorbeeld nodig hebben, dat had ik gezegd van, nou ja, als ze vinden dat ik zo'n symbool ben, doet mij dat goed. En nou ja, dat is ze natuurlijk wel. want ja. Of je nou intypt op Google feminisme, je krijgt haar. haar... Ja, en je ziet een vrouwelijke vrouw een mannelijke poos aannemen, dus dat ziet er ook wel een beetje krachtig uit. Nou, het is wel grappig gezegd mannelijke poos, want eigenlijk kun je natuurlijk zeggen van, ja, zo is die vrouwelijke poos niet krachtig? Ja, is ook zo. Maar het is wel dat ik dan dacht van, ja, zo'n voorbeeld... Maar zou... in die tijd was dat nog... En dan deed je alleen nog je beentjes over elkaar zitten. Nou, wat heel maf is, ik had het laatste stuk ook gelezen... en hier ging het eigenlijk vooral om de kern van het verhaal... Was dat in oorlog hadden vrouwelijke he vrouwen hele verantwoordelijke taken. Weet je? Of um, dus inderdaad in de fabrieken draaiende houden... of verzorging, in ziekenhuizen, van gewonden, nou, van alles en nog wat... En opeens na de Tweede Wereldoorlog kreeg je in Amerika zo'n golf van al die suburbs, waar al die films ook over zijn gemaakt. Je ja. zijn allemaal de brave, knappe dames die ja, ja. een wasmachine hebben, perfecte huishoudelijke. Nee, Mary Monroe dame... en zo. Ja, en het, het ding is dat je toen um, op een gegeven moment bijna een soort ziekte kreeg, verveling van de vrouw. En daar ging, daardoor zijn op een gegeven moment allerlei go feministische golf weer ontstaan. dat was van ja, er kwamen allemaal dezelfde klachten bij de dokter. Uh, moe, hoofdpijn. En het kwam dus omdat heel veel taken uit handen waren genomen. Die vrouw het zogenaamd goed voor elkaar hadden, maar eigenlijk geen fuck konden doen met hun ja. intellect. Dat is wel natuurlijk heel bizar, dat zo'n Rosie the Riveter... die dan symbool staat voor zo'n krachtig uh, symbool... Ja, dat dat op een gegeven moment voor je idee dan soort van zo ingedaald is. Terwijl uiteindelijk kun je, vind ik het wel heel inspirerend... dat zo'n vrouw nog steeds, of het nou op een pinnetje is... of in een outfit van Beyoncé of whatever... zoveel zo impact heeft gehad, ja. ja. Ja, zeker. En zo'n voorbeeld is denk ik heel goed. Dus of je het nou, je verkleedt zoals haar... of dat je inziet wat ze heeft gedaan, of erover leest... of een pin koopt, of een t-shirt, of whatever. Dat ik wel denk van, ja, voorbeelden. Dus ik ging er ook een beetje over nadenken... over wat mijn voorbeeld zou zijn. Oh, wie zou er niet voor gaan? Ja, ik wilde me eigenlijk Kirsten niet je graag. <laughs> maar ik, eh, ja, ik, ja, ik heb er meerdere wel. Ik vind bijvoorbeeld, ja, van mijn moeder... tot mijn oma's bijvoorbeeld al. Maar, of mijn vader eigenlijk ook. Maar ook al als ik kijk naar, ja, weet je... of het een Frida Kahlo, waar wij het ook al vaker over hebben gehad... Yeah. Qua um, mindset en het leven staan creatief. Maar ook bijvoorbeeld, ja, ik vind een Nelly Kroes bijvoorbeeld ook weer te gek en fantastisch. Maar ook vrouwen dicht in de omgeving. Ik vind jou ook een voorbeeld. Ik vind een vriendin van mij, zij Taïda, die heeft ook heel veel meegemaakt, vind ik ook een voorbeeld. Dus ik vind heel snel al mensen die er iets van maken en ervoor gaan, ja. vind ik al een inspiratie. Ja. ja, ben ik ook met je eens, maar wat ik heel lastig vind aan mezelf te benoemen met een rolmodel mm -hmm. is. Bijvoorbeeld Nelly Kroes, daar heb ik heel veel respect voor. Maar ik zal me minder snel met haar kunnen identificeren... Ja. omdat je ergens aanknopingspunten zoekt. Ja, okay, yeah. En bijvoorbeeld Frida vind ik er qua uiterlijk ook bijzonder uitzien. En ja. dat vind ik dan tof. En dan heb ik, voel ik me sneller verbonden of zo. Terwijl misschien Nelly je veel meer heeft bereikt. Snap je wat ik doe? Nou, Eigenlijk niet, maar... Maar, ja. um. maar bij mij zit het heel erg in dat sterke. Bijvoorbeeld Nelly heeft dat sterke. Frida heeft dat sterke. Jij hebt dat sterke. Eigenlijk alle vrouwen die ik inspiratievol vind. En dat zijn er eigenlijk heel veel. En mannen ook. Maar als ik nu focus op vrouwen. Dan zit bij mij erg in dat sterke. een gaan ervoor. Weet je zo. Dus eigenlijk meer een, een, een hele sterke visie of zo. Ja, eigenlijk die gebalde vuist van zo'n Rosie. Ja. Gewoon dat, dat zit hem in de spirit of zo. Ja, dus ja, ik vind rommel ja, rom daar lastig. Ik kijk ook om, stiekem ook een beetje ook als dat misschien fout of naïef. Ik ga ook altijd wel naar een mooie, krachtige vrouw. Ja, dat snap ik ook. Hé, uh... ja. hey, Van, ik zie het al gebeuren. Ik zie de slagboom van de parkeerplaats. Ja, misschien worden wij vandaag ook wel rolmodellen. <lacht> ja, <lacht> of moeten we onze vuist ballen, gewoon zo. <lacht> en dan ik er al bij pakken. Hé, hey, Van, ik, uh, we gaan een koffie even halen. Ik, uh... ja, als we deze keer de parkeergarage voor hem open doen. Precies. En we maken volgende week uh, maken weer een ritje met weer twee nieuwe onderwerpen en een column. Ja, ik heb er zin in. En, uh, ja, ik weet al mee... denk ik waar ik het over ga hebben. Ja? ja. Oké, okay, top. Nou, dan verras me maar. En ja. dan uh, als mensen hier iets van vinden, dan kun je ze dat ook uh, laten weten, toch? Ja, heel graag. Dan uh, kunnen we je misschien ook een keer uitnodigen voor een gastkorn. Dus een bied je vooral uit. Dan ja. kan je mee rijden. Top. Nou, van let's go. Ja, doei. Doeg. Doei. Working 9 to Wife is de podcast-tip van deze week... hier in de Nacht van de Radio op Radio 1. Zometeen, in het uh, derde en laatste uur van de Nacht van de Radio... de reizende microfoon Julius van het Hek heeft hem gestolen... en die uh, interviewt Geza Wijs. Ook staat het de Lagarde-team hier voor je klaar. Maar eerst heel veel ABBA. Gimme, gimme, gimme. De nacht van de radio hier op NPO Radio 1. En zoals je weet, de lijnen staan open. 0800-1121 of de Radio 1-app als je mee wilt praten. We hebben nog een beetje tijd over. Um, dus dan nog maar een klein beetje muziek. En um, like onze Facebookpagina even. De nacht van de radio. Dit is Anouk, girl.